8 Uur, Christian Bonebakker met het NOS-journaal. PvdA-Kamerlid John Leerdam is opgestapt. Hij was in opspraak geraakt door een interview op 3FM. Daarin liet een verslaggever hem reageren op het nieuws over de vrijlating van een terreurverdachte. Dat bericht was verzonnen, maar Leerdam blufte dat hij alles van de zaak wist. Ook bleek hij niet te weten dat de Israëlische oud-premier Sharon al zes jaar in coma ligt. De PvdA zegt nu in een verklaring dat zijn geloofwaardigheid is geschaad en dat hij niet meer kan functioneren als Kamerlid. Leerdam zat tijdelijk in de kamer als vervanger van Sharon Dijksma... die met zwangerschapsverlof is. Zijn plaats wordt nu overgenomen door Margot Kranenveld. De problemen bij Vodafone zullen aan het eind van de avond zijn opgelost. Het telecombedrijf zegt dat de noodvoorziening is aangesloten. Daardoor is de 2G-verbinding in de regio's Rotterdam, Den Haag en Kennemerland hersteld. Dat duurde langer dan verwacht doordat de netwerkcentrale... waar vanochtend brand uitbrak, op instorten stond. Het graafwerk moest daardoor tijdelijk worden gestaakt. De brand van vanochtend leidde ertoe dat Vodafone-klanten in de Randstad niet konden bellen, sms'en en mobiel internetten. In de rest van Nederland konden veel klanten hun voicemail niet gebruiken. Aan het eind van de avond moet iedereen weer kunnen bellen. Het snelle dataverkeer 3G zal nog 1 à 2 dagen problemen ondervinden, verwacht Vodafone. De VN-veiligheidsraad eist dat de militaire machthebbers in Mali onmiddellijk plaatsmaken voor een burgerregering. In een verklaring wordt opgeroepen een eind te maken aan het geweld in het land... Militairen grepen twee weken geleden de macht in Mali... uit onvrede over de aanpak van de Tuareg-rebellen in het noorden. Sinds de staatsgreep zijn de rebellen alleen maar verder opgerukt... met in hun kielzocht strijders van de regionale afdeling van Al-Qaeda. De VN-veiligheidsraad maakt zich daar grote zorgen over. Het weer, veel bewolking, maar vannacht klaart het in het noorden op. Minima tussen 0 en 3 graden. Morgen is het droog en breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 7 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. A ah, en de BFK'sinformatie: Viele stad op de A6 van Muiden naar Emmeloord. 3 kilometer bij Lelystad Noord, daar is de rechte rijstrook dicht. Veilig rijden begint met goed zicht. Versleten ruitenwissers geven strepen. En dan kan het gebeuren dat u bij laagstaande zon of licht van tegenliggers niet goed meer ziet. Onverantwoord. Bel daarom Kaglas voor een reparatie of ruitvervanging. Dan is uw ruitenweer weer in perfecte conditie en krijgt u bovendien gratis nieuwe ruitenwissers van Bosch die bij de AWB als best uit de test komen. Wel vandaag nog voor een afspraak. 088-0406-406. Net wat meer doen. Dat doen we graag bij CarGlas. CarGlas repareert. CarGlas vervangt. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. Bruinzeelparket.nl. slash monta. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl Hallo lieve mensen, Wille Albert hier.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 Ik ga zo praten daarover met uh, Kathleen Ferrier, Tweede Kamerlid van het CDA. Want Martin Luther King is haar grote inspiratiebron. En ze gaat straks vertellen waarom dat zo is. Maar we beginnen met Partij van de Arbeid politicus John Leerdam, Die heeft vanavond besloten op te stappen. Omdat hij vindt dat zijn geloofwaardigheid te ernstig is geschaad na zijn uitglijder bij 3FM. In die uitzending reageerde hij namelijk serieus op verzonnen berichten... Nou, hoe kunnen zijn collega's zo'n fout voorkomen? Want wat doe je nou eigenlijk als er opeens een journalist met een camera voor je staat en een vraag stelt waar je echt eigenlijk geen antwoord op weet? Wat ga je doen? Liegen, bluffen of zeggen, ja, sorry, ik weet het niet. Nou, mijn eerste gast van vanavond, die weet er alles van, want die traint politici, René Westbroek van Becks Communicatie. Goedenavond. Goedenavond. Snapt u het besluit van Leerdam? Ja, ik snap het heel goed. Uh, ik ben gewend om in scenario's te denken, Een scenario's hij blijft. Uh, maar hij raakt beschadigd en een ander scenario. is En dat is het uiterste scenario. Hij stapt op. En um, er zijn wel redenen om uh, dit besluit nu te begrijpen. Want, waarom? Hij is niet meer geloofwaardig. Nee, Zoals hij, niet, hij zelf zegt. Hij is niet, niet geloofwaardig. Je mag best een slippertje maken als politicus. Um, als je een betrouwbaar en geloofwaardig imago hebt... mag je je best een keer vergissen. Um, en dan word je dat ook vergeven. Als je een paar keer zo'n fout maakt, dan wordt het een oplossom. En op een gegeven moment is de maat vol. Mm -hmm. En uh, is de laatste verspreking de druppel. En dat is denk ik in dit geval uh, ja, aan de orde. Ja, drie keer was het, hè? In, uh, in drie series kwam is het naar buiten. Je, zeggen ze wel eens, Zullen we hè? heel even luisteren naar één dan van die dingen die naar buiten is gebracht? Uh, het gaat dus om een grap van uh, 3FM-dj Giel Beelen. Uh, en John Leerdam die liet hem reageren op fake berichten. Dat we onder andere over een niet bestaande straatterrorist. Even luisteren.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 Ja, hoe vindt u dat nu om dat nu terug te horen? Ja, uh, het, het wordt gebracht als een grap. Het, het, is, het is een geraffineerde journalistieke uh, methodiek om uh, um politici onder druk te zetten. En uh, ja, dat hoort bij het spel, dat horen ze te weten. En ze horen ook op een goede manier op in te kunnen spelen. Nou ja, precies. Het spel spelen. Hoe moet je daar dan op reageren? Wat zegt u tegen die mensen die tegenover u zitten? Ja. Nou, les 1 vind ik altijd uh, zorg dat je weet wat je eigen valkuilen zijn. Ik, als ik kijk naar uh, John Leerdam, um, dan is dat iemand die graag in de media optreedt. Uh, daarom kennen we hem ook allemaal. Uh, het is ook iemand die zich uh, superieur waant ten opzichte van een journalist. Is hij weet zo? het beter. Vindt u dat? Dat is uw indruk? Zo komt nou, hij, zo, dat is mijn indruk, zo ja. komt hij over. Mm -hmm. um, en hij is ijdel. En we horen nu een fragment, maar de journalist... die maakt er ook gebruik van, van die valkuilen. Want die heeft zich heel goed voorbereid. Dus die geeft hem een paar complimenten. Die maakt de sfeer wat gezellig, maakt er een informeel gesprek van... waarna uh, John dan loskomt. En vervolgens uh, gaat hij mee in het, uh, in het verhaal. Want de angel zit natuurlijk niet aan het begin van het interview... maar gaandeweg of aan, aan de staart van het verhaal. Maar daarmee zegt u eigenlijk... dit had zeker niet elke politicus kunnen gebeuren. Uh, nee, dat denk ik niet. Het uh, is, is een item dat Giel Belen regelmatig laat terugkeren. Uh, je kunt op zijn site volgens mij ook meestemmen. Uh, gaat hij mee of gaat hij niet mee, heet het geloof ik het spelletje. Uh, en uh, zo wordt er wel een soort spel van gemaakt. Maar uh, er zijn ook genoeg mensen die er niet in trappen. Zowel politici als niet-politici. Ellen van Damme bijvoorbeeld uh, was heel alert. Ellen en, ten Damme, die zangeres bedoelt u? Ja, ten Damme inderdaad. Ja. Die, die trapte daar inderdaad niet in en uh, ja, bleef keurig overeind. Want stel, uh, je bent Leerdam, die komt bij u op cursus. Die was bij u op cursus geweest voordat dit gebeurde. Zegt u dan, weet je, jij bent een beetje ijdel. Misschien is dat een van jouw valkuilen. Hoe gaat dat dan, zo'n training? Hoe probeert u mensen inderdaad te laten voorkomen dat ze in hun eigen valkuil vallen? Je moet de training, er is altijd een verschil tussen een training en een echte situatie. Dus wat je moet doen is de training zo echt mogelijk laten lijken. Dat kan in de vorm van een simulatie zijn, waarbij je de echte situatie echt naboost op locatie. Uh, waardoor er geen onderscheid meer is met de echte situatie. Of je doet het in een trainingsvorm uh, uh, in een studio zoals wij die hebben... Mm -hmm. met echte camera's, echte microfoons. En op het moment dat iemand dan binnenkomt bij ons in het pand... krijgt hij meteen een camera voor zijn snuffelt, een microfoon onder zijn neus... en worden hem de eerste vragen gesteld over iets wat... bijvoorbeeld die ochtend in de media is geweest of wat er speelt. Dan begint de training al en dat is heel echt. En uh, op die manier krijg je ook echt authentieke reacties. En die gaan we meteen analyseren en op die manier krijg je te zien... Is iemand introvert? Praat hij juist teveel? Uh, is het in jargon of praat hij uh, heel herkenbaar? Wat zijn zijn valkuilen? Uh, en hoe kan een journalist daar gebruik van maken? En hoe kun jij voorkomen dat je erin terechtkomt? Ja, want wat had u dan tegen meneer Leerdam gezegd? Ik had hem gewoon vergelijkbaar met, met, met dit interview... gewoon een paar vragen gesteld... waarvan er sommige inderdaad over zijn, zijn werk en zijn vakgebied gaan... en een paar die niet ter zake doende zijn. En, uh... Nee, maar goed, er wordt dus een onzinnaam genoemd hè, ja. van een straatterrorist. Ja. Ja. Uh, meneer Leerdam, ik verplaats me dan even in hem, in een, überhaupt, in een politicus. En die denkt, die naam, nee, zeg me eigenlijk niks. Maar ja, blijkbaar is dat nu nieuws, want 3FM komt ermee. Ja. Uh, ja, moet ik nou zeggen, ja, ik heb geen idee waar je het over hebt. Of moet ik zeggen, uh, ja, ja, ja, we zijn ermee bezig. O, dat is ook menselijk. Ja, ja klopt. Toch? Wat je in ieder geval, dat is zeker menselijk. En zeker voor een politicus, die wordt toch geacht heel Precies. veel te weten. Dus dat is ook de, de druk die op hem ligt. Uh, maar tegelijkertijd moet je, vind ik als politiek uh, politicus uh, ook authentiek blijven en jezelf blijven en eerlijk blijven. En vooral dat. Dus wat is er nou op tegen om uh, op zo'n toch vreemde vraag waar je niet op voorbereid bent, te zeggen, uh, ik, dat zoek ik even uit, dat uh, weet ik even niet, ik heb een smartphone, uh, wacht hier heel even en ik kom er zo op terug dan is het meteen geen issue meer, want het wordt niet meer uitgezonden... want je komt erachter dat het niet waar is. En denkt u ook, want we hebben natuurlijk hè, tegenwoordig de types... als Rutger Kastrikum ja. en Jakhalzen en nou ja goed, allemaal dat soort programma's. Is dat afdoende? Is dat, of krijg je dan weer dat er op YouTube het filmpje eh, te zien zal zijn... waarin jij op die manier weer reageert? Je hebt het de ook manier... niet makkelijk tegenwoordig als politicus, denk het ik. Is, het is heel lastig inderdaad. De manier waarop je reageert... die maakt of het een item is of niet. Word je boos... Uh, ga je grappig meedoen... maar ben je net wat minder grappig dan Rutger Kastenkum, die ze goed heeft voorbereid op dat verhaal... dus die weet al wat zijn volgende stap gaat zijn... Mm -hmm. dan wordt het een uitzending. Hè? Ga je met hem mee... Uh, en, en zorg je ervoor dat je een goede reactie hebt inhoudelijk op het verhaal... en doe je geen gekke dingen... dan is het ook minder interessant om uit te zenden. Het zijn juist de excessen die de uitzendingen halen. Dus daar moet je proberen niet in mee te gaan. Ja, dus kortom een training te volgen en dat een paar keer te oefenen en dan heb je iets paraat aan een ja. zin. Ja. Maar ja, ja. Uh, u bent zelf ook woordvoerder geweest van een, uh, van een aantal organisaties, onder andere Philips en TNO, heb ik begrepen. Klopt. Heeft u dat wel eens meegemaakt dat u inderdaad boem opeens een cameraman voor uw neus had? Um, ja. Nou, ik heb wel eens meegemaakt bijvoorbeeld dat, uh, dat ik gebeld werd dat uh, Willem Frequent zojuist in een ander pand op hetzelfde terrein. Ja. karo-verslaggever in de tijd. Ja. Inderdaad. Uh, over de porties was geklommen op zoek naar een, een medewerker van Philips ja, graag wilde interviewen. En dat zijn types die zich à la Rutger, Kastrikum en de Jakkelsen... Eh, niet laten tegenhouden door een poortje, maar gewoon door het pand gaan, uh, gaan struinen. Nou ja, wat je dan in ieder geval niet moet doen... is daar uh, naartoe rennen en een de kamer houden... boos worden en proberen hem weg te duwen. Want dat is precies wat ze willen. Zij willen emotie zien, zij, willen, zij zijn niet op zoek naar diepe inhoud. En ze willen juist entertainment. Dus wat dat is wat je ze niet moet bieden. Hè? Vraag wat ze wel willen, geef ze een kop koffie, uh, beweeg met ze mee kijk of je tijd kunt winnen door ze ergens even neer te zetten... zodat je wat voor ze kunt regelen. En die tijd gebruik je ondertussen ook even om na te denken. Ja, want heeft u dat wel eens moeten doen... binnen een paar minuten een reactie op, uh, op papier zetten... omdat er inderdaad een reactie gevraagd werd? Ja, dat gebeurt heel vaak als je woordvoerder bent. Ja. Noem eens een voorbeeld wat u aan de lijf heeft meegemaakt. Uh, nou hebben we eens een keer een, uh, bij, uh, bij een groot concern... een minister op bezoek gehad die... Uh, die bijna aan het einde van de vergadering zei oh ja het nos komt dadelijk ook nog even ik wil een statement afgeven ik zou het fijn vinden als jullie daar ook op zouden willen reageren dit is het statement ja, en, en vervolgens heb was? je twee... Nou, uh, dit ging dan uh, over de, het mogelijke verbod... van een van de producten van dat concern. Ja. U laat en even in het midden wat, Ik laat he? even in het midden wat. Uh, <laughs> maar, en vervolgens uh, heb je twee minuten de tijd... om in de hoekje van een ruimte uh, met z'n tweeën voor te bereiden. Ja. De CEO en de woordvoerder. Want de woordvoerder heeft daar een hele belangrijke rol in. Om daar een quote van te maken. Want vaak heb je dan maar één of twee zinnen. Ja, in. en kwaad natuurlijk op die minister. Uh, nou, nee, niet helemaal. Want je bent gewend om in scenario's te denken. Dus dit is een van de scenario's die je hebt. Stel dat er wat onverwachts gebeurt. Dus je weet alleen niet precies wat. Ja. Dus op dat moment schiet je in de modus ja. uh, van, uh, van actie en dan, uh, dan ga je gewoon aan de slag. We hadden natuurlijk nog een incident uh, deze week, namelijk het optreden van minister Leers. Ja. He, ook over uh, optreden in de media. Die had een interview in Trouw, uh, waarin hij geciteerd werd over Mauro. Hij zei nou, dat is niet waar, heb ik niet gezegd. En wat bleek dat die uh, journalist gewoon geluidsopnames had, waar het bleek dat hij het wel degelijk gezegd had. Ja. Nou, was ook niet zo'n hele goede uh, he, van hem. Nee, ja. Maar uh, die mag wel blijven in elk geval. Um, maar liegen is niet handig, lijkt me dan. Hè? Want het kan altijd dat het duidelijker wordt. Of heeft u dat is dat ook wel eens een strategie? Nee, eerlijk duurt het langst. Dat is de strategie. Uh, authentiek en eerlijk zijn, dat is wat je moet doen. Uh, en als politicus uh, moet je je baseren op feiten... en mag je gerust een stevige mening hebben. Maar journalisten zijn geduldig, uh, media zijn snel en bewaren alles... Dus zelfs al zou het niet zeker meer weten, wees dan niet te stellig. En ga in ieder geval niet speculeren of insinueren. Want dat vroeg of laat krijg je dat terug. Het is een boemerang. En hoe harder die weggooit, hoe harder die terugkomt. En hoe komt dat dat meneer Leers dat dan nog niet weet? Want die is toch alweer een tijdje in de politiek uh, werkzaam? Hij is niet bij u geweest waarschijnlijk. Nee, nee, nee, nee dat, dat zou een verklaring kunnen zijn. Nee, maar hoezo zijn. is het toch paniek inderdaad? Um, paniek bij meneer Leers bedoelt u? ja. Ja, maar ik denk niet dat er paniek is. Hij is wel ervaren in het uh, te woord staan van de media. Maar hij denkt, ik kom er wel mee weg. Misschien denkt hij dat wel, ja. Maar ik denk dat je dan uh, de, de, ja, de, de, de technologie van de media onderschat. Alles ligt vast. De journalisten gaan op hun gemak nog eens een keer uitzoeken hoe het ook alweer zat. Die mm -hmm. tijd heeft de politicus zelf niet, maar de journalist wel. Dus die komt rustig een week later bij haar terug en laat je dat fragmentje ja. horen. Dus neem er geen risico's in. Dat is in ieder geval mijn advies. Dus ik kan ervan uitgaan uh, dat u toen u woordvoerder was van de innovatieplatform. en u gezegd heeft ooit dat een journalist niet goed iets had geciteerd. dat dat inderdaad zo is. Ja, ik zie dat u nu moet lachen. Ja. Dat is lang geleden alweer. Dat is lang geleden. Ja, ja. maar ja, dit vind ik zeg, een mooi voorbeeld. dat media geduldig zijn. Ja. Nou, dat is inderdaad destijds gebeurd. En uh, dat was een hele lastige situatie. Want? Uh, was het wel of niet waar wat u schreef? Uh, wat de, de volkskansjournalist destijds schreef, uh, uh, klopte wel. En u heeft gezegd, het is niet waar. Uh, nou, ja, het. het ja. Hoe zit dat dan? Waarom is dat dan toch goed geweest dat u dat toen gezegd heeft? Nou, um, als woordvoerder uh, uh, vertegenwoordig je een bepaalde partij. In dit geval het innovatieplatform. Ja. Dan, dan heb je een belang ook om die, uh, die organisatie zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen. Uh, de, de media hebben een ander belang. Uh, de oppositie had in dat geval ook een ander belang. Omdat het innovatieplatform natuurlijk gelieerd was aan het kabinet destijds door uh, de minister-president... Uh, maar dan kan het toch, voorgezet. als ik u goed begrijp, toch wel degelijk een strategie zijn... om te zeggen dat iets niet klopt, terwijl het wel degelijk klopt. Ja, nou, ik, ik begrijp zo'n politicus heel goed dat hij dat zegt. Mm -hmm. uh, en waarom al... zegt u dan toch tegen de politici dat ze altijd eerlijk moeten zijn? Uh, nou, ik, dat, dat je eerlijk moet zijn, uh, wil niet zeggen dat je alles moet vertellen. Uh, als je iets niet vertelt, dan lieg je niet. Nee, maar uh, zeggen dat een journalist maken. niet goed heeft opgeschreven, is eigenlijk liegen. Uh, ja, als je dat zo zegt, dan, uh, ja, maar dan dat zegt heeft hij u iets. Wat hij vroeg of laat. Ja, dat klopt. Ja, dat, dat, dat, dat is, uh, als ik daar nu op terugkijk, denk ik, ja, dat had dan toch anders gemoeten. Misschien nee, ik... dat nu, met de kennis van nu, omdat dat om, zou, ik dat toen, zou ik dat toen niet gedaan hebben. Omdat het uiteindelijk toch Och. niet in het belang is van die organisatie, ook al denk je dat op dat moment wel. Ja, nou, dat speelt dan inderdaad een rol. Ja. Goh, nou ja, uit eigen ervaring kunt u dus spreken. Ja, maar dat zijn heel leerzame momenten, kan ik u verzekeren. Ja, zo gaat het leven altijd. Hè? Je leert van elke dag. Precies. Meneer Leerdam waarschijnlijk ook, kunnen we concluderen. Ik denk dat hij heel veel geleerd heeft van de afgelopen twee dagen. Dat denk ik ook. En wie, wie weet, andere uh, politici die geluisterd hebben ook. Mag ik u in geval hartelijk danken voor uw komst. René Westbroek van Becks Communicatie. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Tot half negen, twee dingen met Margreet Rijntjes. Het is vandaag ook de sterfdag van Martin Luther King. En uh, hij is een grote inspiratiebron geweest voor mijn tweede gast van vanavond. Het CDA-kamerlid Kathleen Ferrier. Goedenavond. Goedenavond. Ja, daarover ga ik uh, met u praten. Maar heel eerst nog even uw collega John Leerdam. Ja. Uh, u heeft uh, ook het gesprek net gehoord. Ja. Uh, had dit u kunnen gebeuren? Dat er iemand met een camera komt en een microfoon en die zegt... die en die is vrij. En u denkt, weet niet... Ik weet het niet wie dit is. Laat ik vooropstellen dat ik het heel erg jammer vind dat, uh, dat John weggaat. Uh, ik zal hem heel erg missen. Hij is uh, iemand die op veel manieren kleur geeft aan de Kamer en aan ons kamerwerk. Uh, en natuurlijk, het kan ons allemaal overkomen. Uh, wat, wat, wat ik wel belangrijk vind om voor mezelf te constateren... is dat we inderdaad nu ook te maken hebben met journalisten... die met verzonnen berichten komen... Kijk, ik doe mijn werk serieus en ik ga er in het algemeen van uit... dat ook journalisten, als ze ergens meekomen, dat dat een serieus punt is. Ja. En dat niet hun eerste opzet is om mij belachelijk te maken. Nee, het was een grap, hè? Maar goed, dat is iets waar we nu uh, ook volop rekening ja. mee gaan houden. Kortom, natuurlijk. u heeft ook weer wat geleerd eigenlijk hiervan. Natuurlijk, ja. ja. En uh, ik, ben, ik ben het met uh, uw vorige gast eens. Het is, uh, dat is ook mijn, uh, mijn ervaring na uh, de jaren dat ik Kamerlid ben meer dan negen jaar inmiddels, dat je altijd bij jezelf moet blijven... en dat je, dat je eerlijk moet zijn. Ja, want laten we het daarover hebben. U zelf. Uw inspiratiebron, ja. Martin Luther King. 4 april 68 werd hij uh, vermoord. Ja. Uh, door zijn strijd voor gelijke rechten en uh, een rechtvaardige samenleving... is hij een uh, inspiratiebron geworden voor een heleboel mensen. Miljoenen mensen, maar dus ook voor u. Ja. Um, zullen we heel even luisteren om te beginnen... naar wat fragmenten van zijn legendarische toespraken? Komt-ie.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 About anything, I'm not fearing any man. My eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Ja, en dat laatste zei hij dus de dag voordat hij uiteindelijk uh, doodgeschoten werd. Ja. 4 april was dat 68. Waar was u? Um, het was voor mij een heel bijzondere tijd. Ik was uh, een, een, een klein meisje, ik was net elf geworden. Uh, en mijn vader stond op het punt om vier dagen later, op 8 april van dat jaar... beëdigd te worden als gouverneur van Suriname. Um, dat was voor onze familie ook een belangrijke beslissing geweest. Wij namen bij ons thuis belangrijke beslissingen altijd in familieverband. Uf. En toen het verzoek bij mijn vader kwam om de gouverneur van Suriname... te worden de vertegenwoordiger van de koningin in Suriname... Uh, was dat een beslissing die we als gezin namen... en een beslissing waar mijn zusje Joan en ik het moeilijk mee hadden. Want we hadden een heel fijn leven op dat moment... en we zeiden we willen het liever niet. Nee. En toen zei mijn vader er zijn dingen in het leven die op je pad komen waar je geen nee tegen kan zeggen. Dus hij werd gouverneur. En die dag dat Martin Luther King vermoord werd... is een dag die mij bijstaat. Met name ook vanwege de manier waarop mijn ouders reageerden. Want als, je, als kind kijk je dan toch vooral naar je ouders. Wat gebeurt er? Ja. Um, en ik herinner mij uh, de enorme impact die dat uh, op ons gezin gehad heeft en het besef ook, zo jong als ik was, hier verliest, ver, hier verliest de wereld iets wat de wereld eigenlijk niet kan missen. En dat, dat had u toen al door, door de reactie van uw ouders? Door de reactie van mijn ouders. Iemand die met een missie in het leven staat... die uit kan stijgen boven zijn eigen belang... zijn eigen machtspositie, zijn eigen voordelen... maar die gaat voor het grotere doel. En dat zijn de mensen die deze wereld nodig heeft. En uh, is er één uitspraak in het uh, bijzonder die u altijd bij u draagt? Nou, um, u hebt net een paar prachtige voorbeelden laten horen. En misschien mag ik er twee noemen, natuurlijk, I have a dream. Um, je ziet Martin Luther King ook als iemand die een enorm belangrijke rol gespeeld heeft in de emancipatiebeweging... in de emancipatie van zwarte mensen. Um, als je bedenkt dat het nog niet zo lang geleden is... dat Rosa Parks in de Verenigde Staten niet mocht zitten in de bus... omdat ze een zwarte vrouw is... en dat er vandaag de dag een zwarte president is in de Verenigde ja. Staten... dan zie je hoe belangrijk die emancipatiebeweging is... waar hij een rol in gespeeld heeft door zijn droom. Maar een andere uitspraak die mij zeer is bijgebleven en dat komt uh, door mijn man Tier de Boer... en ook door uh, voormalig minister-president Jan-Peter Balkenende. Uh, dat is een uitspraak die hij gedaan heeft op de VU... voor, het, uh, student, voor de studenten, de student body van de VU. Hij heeft een eredoctoraat gehad van de VU in 1965. Ja. Daar zijn geluidsopnamen van gemaakt... die uh, uh, zowel mijn man als ook Balkenende bleek later zeer geraakt hebben. En met name die zin... To make justice a reality for all of God's children. En daarin zit natuurlijk zo'n kern van waarheid... van gerechtigheid, rechtvaardigheid voor al Gods kinderen. Dus vanuit het besef dat er geen onderscheid is tussen mensen. Niet op grond van, van, van kleur, van uh, gender, van wat dan ook. Mensen zijn gelijk en ieder mens heeft daarom recht... Recht op rechtvaardigheid. Emotioneert het u om over hem te praten? Ja, zeker. Het is natuurlijk... hij is inderdaad een van mijn voorbeelden. Iemand die mij ook inspireert omdat je in hem ziet... dat hij een vriendelijk soort onvoorzettelijkheid heeft. Ja, mooi gezicht. Hij ging gewoon door. Wat de tegenstand ook was, overtuigd van datgene waar hij voor staat... ging hij rustig door. Ja, want dan denk ik, ja, er zit ook een, toch een beetje een kleine Martin Luther King daarin, het CDA, of niet? Nou, He, tien dat jaar vind actief ik... bent u alweer bijna, Ja, u vindt het een te grote eerbouw, zeggen? Absoluut. Ja, maar u bent toch ook iemand uh, ja, die, die binnen de eigen partij ook, hè, we kennen u allemaal, tegen de stroom ingaat. En dat ook durft, en doet en blijft doen over het algemeen. Ja, ik, ik ben er inderdaad van overtuigd dat als je ergens voor staat... dan sta je daar ook voor. En um, ik, ik moet ook zeggen... Het wat ik ook zeg, een vriendelijk soort onverzettelijkheid. Het is ook niet iets wat een lode last is. Als je ergens van overtuigd bent als je iets vindt, dan sta je daarvoor. En dan voel je je niet beter dan anderen. En dan voel je je niet uh, verheven of wat dan ook. Dat is gewoon jouw overtuiging. En van daaruit ga je in gesprek met je collega's... en maak je deel uit, zoals ik in mijn geval, van de CDA-fractie. En is het wel eens dat u hem citeert bijvoorbeeld bij gesprekken met collega's? Nou, niet zozeer met ge, in gesprekken met collega's. Kijk, we hebben wel heel mooi in onze fractie... Uh, de traditie om uh, onze fractievergaderingen... op dinsdag uh, is er altijd een opening. Hè? Mm -hmm. Eén van ons die opent dan de fractie. En dat zijn wel momenten waar je hier aan... Uh, kan, uh, hier naar dit soort uh, prachtige uitspraken kan verwijzen. Uh, en dat gebeurt wel. Uh, maar het is vooral ook uh, het I have a dream het weten ook dat dingen kunnen veranderen. En um, da, da, ik vind het ook heel goed... dat um, het gedachtegoed van Martin Luther King... voortleeft um, door de jaarlijkse Martin Luther King-lezing... die mm -hmm. op deze dag uh, zijn sterfdag gehouden wordt. Omdat het ook belangrijk is om dit aan volgende generaties door te geven. Ja, want er is ook een scholierendebat. Hè? Wat zeggen zij? Dit is toch een man uit het verre, verre verleden? Nou, ik zal u vertellen, in 2010 hield Jesse Jackson uh, de Martin Luther King-lezing. In de Boskant, hier in Den Haag... een van de initiatiefnemers van deze belangrijke lezing. Um, Jesse Jackson hield daar de lezing. En daarna hadden we het gesprek met de scholieren. Er waren veel scholieren bij uitgenodigd. En wat mij trof was dat die scholieren zeiden... wat we zo mooi vonden, is dat deze man spreekt vanuit hoop. Vanuit een toekomstperspectief. En dat missen wij wel eens. En um, dat, dat is iets wat ik wel kan onderschrijven. Als je kijkt naar um, onze wereld die enorm in beweging is... denk ik dat het belangrijk is dat wij ook aan uh, de jongeren... aan de generaties naast, na, na ons um, tekenen van hoop geven. Het weten dat dingen kunnen veranderen. Ja. Dat als je uitgaat van de kracht van mensen... van de verbanden in, samenle in de samenleving... waar mensen elkaar vinden en elkaar stimuleren dat eigenlijk niets onmogelijk is. I have a dream... Wat zou Martin Luther King tegen uw collega meneer Leers willen zeggen... die nu toch natuurlijk heel erg onder druk staat... Hè, en, en ook beleid uitvoert waar u het regelmatig helemaal niet mee eens bent? Nou, nou vraagt u mij om uh, in het hoofd van Martin Luther King ja, te nou kijken? nou, heeft u vast daar... een idee over. Nou, <laughs> nou, ik moet u zeggen, daar heb ik nog niet zo over nagedacht. Um, ik denk... Um, maar doet hij het in de geest van Martin Luther King in uw ogen? Daar, daar ga ik niet over oordelen. Ik denk dat het heel belangrijk is wat, uh, wat, wat Martin Luther King... King voorleeft, hè, met zijn rustige, vriendelijke onverzettelijkheid... staat datgene uh, waar je voor staat. Uh, uh, en wat natuurlijk ook zo is, ieder geeft daar op zijn eigen manier inhoud aan. En ik ben niet de persoon om er a priori van uit te gaan... dat mensen dingen uit kwade wil doen. Het is vandaag niet alleen de sterfdag van, uh, van Martin Luther King. Uh, er wordt ook uh, in Suriname is het een, een belangrijke dag. Ook voor u dus, relevant. Hè. U bent... Uh de dochter van de eerste president van Suriname. Wat vooral belangrijk is, ik zit hier als Nederlands volksvertegenwoordiger... die natuurlijk een bijzondere band heeft... met uh, de grote groep uh, Nederlanders met wortels in Suriname. Ja. Maar ik wilde heel even naar het feit dat er nu op dit moment in Suriname... vergaderd wordt in het parlement over de amnestiewet. Hè? Ja. Uh, de moordenaars van de decembermoorden zouden vrijuit moeten gaan... Uh, ja, Ik vroeg u net in, in het hoofd van uh, Martin Luther King te kijken. Kunt u natuurlijk niet. Maar uh, die situatie in Suriname, mogelijke amnestie voor moordverdachten. Enig idee inderdaad of dat wel of niet zou passen bij wat hij vond? Nou, ik denk niet dat dit past in het gedachtegoed van Martin Luther King. Want kijk, we weten natuurlijk allemaal... Um, er is pas rust en vrede in een land als er recht gesproken is. Als er schuld beleden is. Um, en als de mensen die ergens schuldig aan zijn... ook aangewezen kunnen worden. Dat is voor mij iets wat als een paal boven water staat. Um, dus amnestie verlenen, daarmee een rechtsgang doorbreken. Daarmee ook de machten in een samenleving... He, de wetgevende macht, de rechterlijke macht... dat die elkaar doorkruisen past niet bij een rechtsstaat. Nou, duidelijk. Dank u wel. En ik heb begrepen dat uw partij, het CDA en de VVD... in elk geval hebben opgeroepen dat Europa... de daders van de decembermoorden, in elk geval als ze veroordeeld worden... geen visum geven, een visumverbod dus, instellen. En Suriname heeft zelf ook allerlei protesten aangekondigd. Bijvoorbeeld de organisaties hebben opgeroepen tot een stille tocht op 10 april. Ja. Goed, nou, we wachten het af hoe het verder loopt in, uh, in Suriname. Dank u wel in elk geval voor uw verhaal in Twee Dingen. Tot uw dienst. Ik sprak met Kathleen Ferrier, CDA Tweede Kamerlid. En we spraken over uh, haar grote inspiratie, bon Martin Luther King. Die in 1968, op deze dag, 44 jaar geleden, werd doodgeschoten. Dit was hem weer, de uitzending van vandaag. Op onze site, Twee dingen. Uh, vindt u meer informatie over onze gasten... en kunt u ook gesprekken terugluisteren. Uh, straks BNN Today. En uh, Willemijn Veenhoven gaat ons vertellen... wat jullie allemaal gaan bespreken vanavond. Mm -hmm. Zekers. Um, We hebben zo meteen Lex Uiting. Dat is de jongen die die vragen stelde aan uh, John Leerdam... die natuurlijk net is opgestapt. Dus uh, zij vragen of hij zich niet ongelooflijk schuldig voelt. Verder in de studio Charlie Luske. Tegenwoordig niet vanuit de media weg te slaan. Uh, binnenkort als te zien als Judas in uh, een uh, EO-spektakel. Daar gaan we het niet heel erg over hebben. Maar wel vooral over zijn ongelooflijk drukke leven tegenwoordig. Sinds hij is doorgebroken in... Uh, echt is doorgebroken in de voice of het. Dat allemaal en nog veel meer. Maar eerst het nieuws van half negen. Is Christian Bonenbak. Radio 1. Het NOS-journaal. PvdA-Kamerlid John Leerdam die is dus opgestapt. Hij was in opspraak geraakt door een interview op 3FM... waar hij heel serieus meepraatte over allerlei verzonnen nieuwsverhalen. Leerdam zegt dat zijn geloofwaardigheid is geschaad en dat hij daardoor niet meer als Kamerlid kan functioneren. Vodafone zegt dat alle klanten aan het eind van de avond weer kunnen bellen. Vanochtend ontstond een grote storing door een brand bij een netwerkcentrale. Vooral klanten in de Randstad hadden er last van. Er is nu een noodvoorziening geïnstalleerd. Het snelle 3G-dataverkeer zal nog één of twee dagen problemen ondervinden, zegt Vodafone. PostNL heeft al twee weken problemen met de bezorging. Honderdduizenden poststukken worden niet of te laat bezorgd. Dat zou komen door een reorganisatie van de sorteercentra van PostNL. Ziekenhuizen maken zich zorgen, omdat ook de bezorging van medische zendingen onbetrouwbaar is geworden. En Fanny Blankers-Koen krijgt alsnog een eigen metrostation in Londen tijdens de Olympische Spelen. De organisatie erkent dat ze een bijzondere atlete was en dat ze ten onrechte niet werd vernoemd. Fanny Blankers-Koen won vier gouden medailles op de Spelen van 1948, die ook in Londen werden gehouden. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is woensdag 4 april, 2 over half 9. Goedenavond. Illegale jongeren die zijn van harte welkom om onderwijs te volgen... maar stage lopen dat mogen ze dan weer niet van de wet. Nou, Belachelijk vinden ze in Amsterdam. Daarom wil de gemeente zelf illegale stagiaires aannemen om de koffie te halen. Kelvin die is straks mijn gast. Hij is zo'n scholier die geen diploma kan halen door deze regel. En maar liefst 46 jaar lang was het Griekse bloedirritante liedje... Dans de Zorba de grootste top 40 hit aller tijden. Maar nu is dat tijdperk voorbij. Later in de uitzending hoor je de nieuwe nummer 1 hit langskomen... in 731 verschillende versies. Zometeen ook nog um, de jonge, de verslaggever Lex Uiting... die ervoor heeft gezorgd eigenlijk indirect... of eigenlijk heel direct dat John Leerdam van de PvdA nu is opgestapt. Die hoor je zometeen. En Joris Kreugel die had vroeger best wel een stoffige hobby... Echt heel erg suffig, want ik heb namelijk vroeger postzegels verzameld. Je hoort het bijna niet meer. Ik doe het ook niet meer. Maar het lag op zolder in een boek. Vanaf 1852 alleen maar Nederlandse zegels. En ik wil het gaan laten taxeren en verkopen. Misschien levert het wat op. En dan kan ik mooi dan wat anders meedoen met dat geld. Ja, dat is fijn voor Joris. Uiteraard kan je ook weer meekijken hier in de studio. Ga naar radio1.nl en dan klik je op de webcam... En dan zie je naast uh, Luc en Robert hier ook Charlie Luske. Goedenavond. Goedenavond. Uh, net een nieuwe single uit. Gaan we zo meteen draaien? Gaan we het er ook over hebben? Oh, je ziet te zien als uh, Judas in de Passion. Maar ja. daar gaan we het ook over hebben. Maar eerst even, wat heb jij vandaag uitgespakt? Ik heb uh, drie of vier verschillende besprekingen gehad. En ik ben ook nog naar de kapper geweest. Tussendoor moet dat ook gebeuren. Dat dacht ik al, ja? Ja, zag ja. je? Het? Ja, ja, ik zag het. <laughs> dat was heel lang eerst. En, en, en onder de zonnebank? Kort. Nee, dat niet. Oh, dat niet? Nee, dat doe ik nooit. Oh. Nee, dat vind ik uh, dat is heel slecht voor je. Maar is dit make-up wat je op hebt of is dit allemaal natuurlijk? Nee, wat ik. Nee, je? Hebt je hebt zo'n egale gebruinde Echt waar? Ja. ja. Nou, goed, nee, dat is mooi weer geweest. Dankjewel. Allemaal te maar... zien op de nee. webcam. Radio 1.nl. <laughs> nou ja. Tot zo meteen, Charlie. Tot <laughs> zo. Ah. Ah, nou, nou, je nou, je vind je niet, Luc? Kijk, nou, Kijk nou op die. Ja, ik ben heel benieuwd. Het ziet met mij er gewoon goed uit. Nee hoor, natuurlijk niet. Hij verzorgt zichzelf gewoon goed. Nou, dat valt eigenlijk ook wel mee de laatste. hartstikke moe. Moet je wel scheren. Ja. Dat dan ja, misschien is dit, je bedoelt dit ik ben net naar de kapper geweest en die scheert ook mijn baard, ja. dus die is vrij strak nu. Dat is het. Dat en dan is dan het. krijg je een beetje een soort van dat. Dat. dat. Ik ja, is ga het. Niet meer het is radio, lopen. Het ja. is radio, ja. Luc, compliment dan? complimenten voor mij, eh, Willemijn. oh nou, je hebt weer je mooie blauwe trui, usual. Daar <lacht> ben ik blij mee, dat is herkenbaar. Nou, today stop ik zo meteen, iets met fotofoog. Tegenwoordig uh, moet je gewoon altijd bereikbaar zijn. Ja. Dat zo, hè? Rot <laughs> <laughs> op, man. Oh, God. Daar kan ik niet tegen een griepbouw. Ja? Nu moet je mij nog introduceren. Heel ja, ongemakkelijk van. Uh, ik, ik durf niet meer. Rorm mede. Goed dat je er bent. Goeienavond. Ja, avond. dankjewel. Jou, heel leuk. Wim Struttinga heeft de bronzen medaille voor op de eerste dag van de WK-baanwielrennen in Melbourne. Stroetinga eindigde als derde op het uh, niet-Olympische onderdeel Scratch. De wereldtitel ging naar Brits. Ben Swift. Stroetinga had gemengde gevoelens bij het brons. Ja, Op zich ging het al heel goed, alleen... Uh... Ja, je wint weer niet, maar een medaille is in ieder geval al... Uh... Dat betekent dat ik wel weer terug ben. Willy Kanis en Yvonne Heigena eindigden in Australië als zevende bij de Teamsprint. Het duo werd aanvankelijk gedisqualificeerd. omdat Kanis uh, bij een bocht. de zogeheten rode lijn had gepasseerd. Na protest werden ze alsnog geclasseerd. En door die zevende plaats mogen ze naar de Olympische Spelen in Londen. En volgens Kanis zit er in Londen nog meer in. Ik uh, denk het wel. De eerste vier, ja, dan moeten we echt super, super hard rijden. Maar ik denk gewoon, uh, ja, vijf, zes, uh, ja, dat zit er zeker in. En... Ik heb gewoon nu een tijd goed kunnen trainen zonder echt uh, fysieke problemen te hebben. En ja, dat, dat betaalt zich gewoon nu uit en daar ben ik heel blij mee. Bij de mannen lukte het niet bij de team sprint. Roy van den Berg, Teun Mulder en Hugo Haken eindigden als zevende... en dat was onvoldoende voor kwalificatie voor de Spelen. Nog meer wielrennen, want de Duitse Marcel Kittel heeft de Scheldeprijs gewonnen. Daarmee bezorgde hij zijn Nederlandse ploeg, Argo Shimano... de eerste overwinning sinds de naamswijziging van vorige week vrijdag. Kittel klopte in de sprint de Amerikaan Tyler Farrar en de Rabo-renner Theo. Bos. En dan vanavond twee wedstrijden in de kwartfinales van de Champions League. In Londen ontvangt de Chelsea het Portugese Benfica. Vorige week had Chelsea een uh, Lissabon met 1-0 gewonnen. Frank Wielert, Je gaat die wedstrijd volgen. Dat wordt een eitje, vraagteken? Normaal gesproken uh, moet je zeggen voor Chelsea uh, moet dat wel een eitje zijn. Maar Benfica is een heel goed voetballende ploeg. Alleen hebben ze dat... Uh, in de thuiswedstrijd nog een beetje verborgen weten te houden tegen Chelsea. Niet heel erg handig, want het overwicht hebben ze toen niet uit kunnen drukken. In ieder geval het maken van één doelpunt. En bij Chelsea winnen, dat is in 2012 nog niemand gelukt. Negen ploegen kwamen hier op bezoek. Zes gingen er met een nederlaag naar huis. En drie mochten zich gelukkig prijzen met een puntje. En al die uitslagen zijn allemaal niet genoeg voor Benfica... om door te gaan naar de volgende ronde. Want die moeten een 1-0 achterstand goed maken En hebben hun hele centrale verdedigingskoppel niet. Louis Sao is geblesseerd. Vitor is geblesseerd. En die verving eigenlijk al Jardel. Die ook geblesseerd is. En dus staat er nu een linksback. Emerson En een controlerende middenvelder. GV Cartier. Dat zijn de twee centrale verdedigers van vandaag. En dat betekent dat Matic. Ex-Vitesse. Maar ook ex-Chelsea. Dat die nu uh, controlerende middenvelder is bij Benfica. Be Benfica is een goed voetballende ploeg en die kunnen zomaar een uitwedstrijd winnen. Zeker omdat Cardozo gemiddeld één keer per week scoort... en afgelopen weekend tegen Braga niet heeft gescoord. Dus hij heeft nog wat te goed en dat zou hij vandaag zomaar goed kunnen maken in Londen. En dat zou heel belangrijk zijn voor Benfica om de halve finale te halen. Real Madrid is in die andere wedstrijd wel zo goed als zeker van de halve finale. De Spaanse topclub speelt thuis tegen Apol Nicosia uit Cyprus. Vorige week was Madrid met 3-0 te sterk voor de Cyprioten in Cyprus dus... Ja, Roos, geen enkel probleem lijkt me voor Real Madrid vanavond. Nee, dat moet geen enkel probleem zijn. Bernabeu stroomt overigens langzaam vol. De Madrilenen vinden hun weg naar het stadion. Maar nee, uh, Madrid uh, een beetje met een B-team vanavond tegen Apuel. Uh, met bijvoorbeeld Higuain in de aanval. Altien top, rechts op het middenveld. Sahin, Granero... En een uh, jonge Fransman, Varane in het centrum van de verdediging, samen met Pepe en Casillas natuurlijk op doel, maar grote namen op de bank: Karim Benzema, Mezoet Özil. En Xabi Alonso bijvoorbeeld. En Angel Di Maria is weer fit. Hij ook op de bank. Maar Real moet dat met twee vingers in de neus natuurlijk klaren. Tegen Apuel Nicosia. Voor de ploeg uit Cyprus is dit toch wel een prachtig avontuur. Spelen in het grote Bernabeu in de kwartfinale van de Champions League. Maar ze weten diep in hun hart dat ze volstrekt kansloos zijn vanavond. En tot slot, Giovanni van Bronckhorst is ook volgend seizoen assistent-trainer... bij de eerste helftal van Feyenoord. De voormalig linksback heeft zijn handtekening gezet... onder een nieuw contract tot medio 2013. Dat was het. Uh, meer sport, uitgebreid sport. 10 uur. Deze zender. En bij ons, hè, natuurlijk. Ja, zeker. Ja, dank je. Radio 1, PNN Today. Ja, je hoorde net in het nieuws PvdA Tweede Kamerlid John Leerdam, die is opgestapt vanwege alle commotie rondom de antwoorden die hij gaf aan 3FM-verslaggever Lex Uiting. En dat was weer voor het programma Giel. En dat ging onder andere over een straatterrorist. De Haagse straatterrorist Jaël Jablabla komt vervroeg vrij door een vormfout van het OM. Dan zijn we toch de weg met z'n allen kwijt. Jaël moet er gewoon terug die cel in. Het is zeker iets wat je Jeroen deijserbloem, onze vice fractievoorzitter, die heeft er ook al over gesproken. Nou ja, en die zal uh, dit in de gaten blijven houden. Nou, ja, wat jij... zei Jeroen Roel erover toen hij erover sprak? Gesproken... Daar gaan we geen uitspraken momenteel over doen. Ja. Lex uiting. Jij was degene die, uh, de, die bent de verslaggever, degene die hem sprak. Goedenavond. Hallo Willy. Hi. Wat vind je er nou van dat hij is opgestapt? Nou ja, ik kreeg een SMS uh, net van een. Uh... Collega verslaggever uit de Tweede Kamer die zegt: uh, Van ja, Lex, heb ik het gehoord? Uh, NAC.nl en uh, Novumnieuws.nl staat dat John Leerdam opstap En ik, uh, ik schrok er nogal van, moet ik eerlijk zeggen. Ja, want? Want ik ben er uh, helemaal niet op uit om. Uh, ervoor te zorgen dat, dat mensen hun baan moeten opzeggen door wat ik maak. Nee, je voelt je een beetje schuldig, of niet? Ja, nou ja, een beetje schuldig, Kijk, ja, eigenlijk wel. Er zijn allerlei mensen die dan zeggen van ja, Lex uh, weet wel, hij heeft het uiteindelijk aan zichzelf te danken, want hij hult mee en hij maakt er een mooi verhaaltje van, hij liefd. Uh, maar ik uh, ja, voel me toch wel een beetje, dat ik denk van ja, is dit nou uh, wat we bedoeld hadden? En dan kan ik op antwoorden: nee, helemaal niet. Nee. Oh, ja, zo hoor. Zit je er echt een ja, beetje mee? Nou ja, je nee, moet het ook niet overdrijven, met nee. mij. Maar. het uh, <laughs> uh, nou ja, ik vind het wel echt uh, een stomme situatie. Ik gun dat uh, John leert dan uh, uh, helemaal niet. Nee, je zit hier naast met Charlie Luske, met wie ik zo meteen ga praten. Die, ook ga die je zit hier een beetje te lachen, Charlie Nou, het is wel. Ik heb het gezien toevallig gisteren. En ja. uh, ik vind dat, uh, dat hem helemaal geen uh, blaam treft verder. Uh, Lex bedoel je? Ja, Lex niet. Ja. Nee, het, is, het, is, het is leuk bedoeld, het is grappig. En politici staan wel onder veel druk. Dus je ziet aan die man die normaal gesproken altijd heel keurig... en heel netjes voor zover wij weten iedereen te woord staat en niet uh, jokt... Um ik denk dat ze heel erg onder druk staan in deze tijd. En, en dat, ze, dat ze gewoon denken... oh, ik moet hier iets over weten, anders sta ik voor paal. Want je ja, wordt in de media steeds ja. afgemaakt. Dus dat is... Ja, ja. Ik weet niet of, de, of hij of er druk is gezet vanuit zijn fractie. Zo van, yo, jij moet, je hebt nu gezichtsverlies en dat mag ons niet schaden. Ik denk dat dat, dat aan de hand is. Denk, en dat is pas echt slecht. Ja. Ik denk niet dat hij uit zichzelf opgestapt is. Nou ja Maar goed, aan de andere kant zit ieder, zegt iedereen natuurlijk... ja, die Tweede Kamerleden, dit kan toch niet. Liggen dit... allemaal. Ze liegen allemaal. En nu is het ineens omdat hij dan ineens zegt... van ja, uh, nee, uh, uh, hij weet... Niet wat hij moet zeggen en dan wordt hij daarvoor gestraft, dan, dan, dan moeten ze allemaal weg. Er zijn veel grotere leugens verteld. Kijk, dat zijn nog eens grote woorden. Ja, maar ik dat is ja. hey, Lex, dat, zat jij niet onderwijl tijdens dat interview te denken: van oh, oh, oh, ik moet hiermee stoppen? <lacht> want die man die lult zichzelf helemaal vast. Nee, als ik heel eerlijk ben, denk ik onder zijn interview maar één ding en dat is uh, Lex, hou je lach in en uh, probeer serieus te blijven. Maar aan ja. de hand uh, dacht je zelf van: ja, oeh, oe, oe, uh, uh, ja, als het maar niet uh, de fatale gevolgen heeft. ja. Helaas was dat wel zo. Ja. Ga je hem nog bellen? Ja, daar zat ik net uh, over te denken. Weet ik niet. Uh, ik vind het een beetje begrepen om nu te bellen van uh, hey John, sorry man. Uh, uh, het was niet de bedoeling. Want ja, dan had ik het niet uit uh, En dat hebben we wel gedaan. Dus ik, ik, ja, ik weet het niet. Nee. Maar het is niet zo dat je nu hierdoor denkt van nou, weet je wat, ik doe het maar niet meer. Dat durf we niet. Nee. Um... Nou ja nee, weet je wat wat wat het spelletje op, op de radio bij Gielsochtend het is puur entertainment, het is puur lachen, ja. gewoon een beetje een beetje een beetje lol maken. De helft van de, de opgaves uh, uh, komen erop neer dat mensen gewoon niet meelullen. Dat die zegt van ja, sorry, ik ken het niet, of ik weet niet waar je het over hebt, of ik heb het niet gelezen. Of ja. ik moet het er nog even verdiepen. Dus, en die zijn er wel ook uit. Hè. Dus het is gewoon altijd wel 50 die kans of iemand meelult of niet? Ja, en het was ook, ja, de, ik, we hebben er allemaal, ik ook keihard om gelachen op de redactie. Het was ook hilarisch. Bedoel, het is, ook. Ja, het is, nou. het is, het is ook <laughs> hilarisch dat hij ja. er intrapt en ook heel snel eigenlijk ja. tegelijkertijd. Lex uiting, dankjewel. En uh, nou ja, nog even goed erover nadenken. Ik Dan hè, als je, als je hem nog gaat bellen, dank je wel, ieder geval, leuk dat je er was. Ik ben sorry voor de times I made you scream. De times that I killed your dream. For the times that I made my back see. die guy van Charlie Luske en die is hier ja en ik zie jou ik zit je een beetje te bestuderen die vrij onbewogen blijf je onder je eigen eerste echte single ja lijkt het zo nee ja. ik zit ernaar te luisteren ik denk van nee hey, ik heb hem <laughs> ik, euh, ik heb hoor hem nu eens op de radio met een koptelefoon op dan hoor je het heel goed dat is wel en ik en goed naar en, en... Ja. Ja, dat is anders dan dat je hem dat je hem thuis eh, draait zeg maar toen hij net af was dat ik dacht oh dit is hem nu vaak luisteren dan eh... Tevreden? Neem ja, ja, ja, ja. Super tevreden? Ja, ik zat even te kijken. Ik heb nu even een tijdje niet gedraaid. En als je hem dan weer hoort, dat ik denk... Kijken wat dat met me doet. Zo objectief mogelijk proberen te luisteren. En uh, nou, ja, ik, ik, ben, ik ben er blij mee. Ja, ik, ik, het is gewoon... Het is natuurlijk... Uh, toen, we, uh, toen, we, uh, toen ik besloot om dat te gaan doen... Omdat het toch een cover is. En hij is wel heel ook. anders dan het origineel. Maar nog steeds een cover voor sommige mensen. Ja. Is dat een... Uh, <laughs> uh, uh, not done. Maar ik heb dat heel weinig gehoord. Moet ik zeggen. En... Um, ik hoor zelf ook wel waarom. Ik denk, ja, het is zo anders. Ja. Dat je, ja. ja... Nobody's Wife van Anouk natuurlijk is ja. echt een, een, echt een, ja, een rocknummer. Ja, precies. Dat is stevig, ja. dat is, is geschreven. Ze schreeuwt het van zich af, heel stoer. Ja. En ik heb het heel, de exact dezelfde tekst, heel anders benaderd. Meer in de zin van, ik zou wel willen, maar ik kan gewoon niet anders. Dus meer een soort van, het spijt me echt heel erg. Niet van, zo dan jij lekker op voor jou tien anderen. Niet, ja, niet ja. zo ja want ik was al benieuwd van hoe past dat bij jou dat dat dat, dat ja dat is heel anders maar dit is heel nee, anders nee ja dat is je kan ik ik ik, ik. Ik luister ook naar Anouk. Ik luister ook naar dat liedje. En zij, zij is natuurlijk te gek, die versie. is. Het is dus helemaal niet de bedoeling om een, een, een betere versie te maken. Het is gewoon een andere, anders geïnterpreteerd. En uh, dat is meer zo van heel stoer, zoals kinderen het ook wel eens doen. Nou, ik hoef helemaal niet met jou te spelen. Rob maar op. Eigenlijk zeggen ze, <laughs> ja. denken, speel met mij. Ja. Dat. En ik heb ja. meer dat opgezocht. En dat wat meer willen laten zien, ja. dat gedeelte. Heeft ze hem al gehoord, Anouk? Ze heeft hem uh, volgens mij gehoord voordat hij uh, uitkwam. We hebben, we, we hebben, of de uiteindelijke versie, dat weet ik eigenlijk niet. Maar wel het idee ja. uh, neergelegd en zeg. Of, joh, dit, dit is hoe ik het zie en dit is hoe ik het wil. Ook bij haar management. En die hadden zoiets van, joh, je hoeft ons eigenlijk helemaal niet... Uh, om uh, goedkeuring te vragen. Maar heel sympathiek dat je het doet. Daar uh, vind ik helemaal niks van. Ga, Hoek, ga je dacht dat, dat je heeft gang? je heel wat uh, boze mailwisselingen gekost. Nee, tenminste, ik heb ze niet ontvangen. Ik weet niet of ze bij de platenmaatschappij bedolven zijn onder mails. Maar nee. Nee, het valt heel, het, het viel mij... Maar zij is helemaal niet zo... Uh, dat imago is één ding, maar zij is, gewoon, zij is hartstikke lief volgens mij. Dus, uh, ja. ja. Laten we het even hebben over... Uh, uh, uh, kort natuurlijk even, maar we willen toch weer even... allemaal dat fragment horen van de Voice of Holland... waar voor jou echt jouw carrière begon. En dat was natuurlijk de auditie. Oh, ja. Oh, en er wordt nu geknikt, nee hoor, die hebben we niet. Die hebben we niet. Oh nou, jee. Dat ja. dat was wel de bedoeling. Nou, dan hebben we het er maar gewoon over. Iedereen weet het nog wel. Ik geloof, binnen vijf seconden draaide iedereen zijn stoel om. Ja. Echt, die binnen vijf seconden. En die vijf seconden hebben natuurlijk jouw leven verandert. En ja. ik hoorde vandaag nog dat je zei, zodanig veranderd dat ik tegenwoordig in mijn agenda moet schrijven, dat ik me moet scheren. Ja, nou had ik dat daarvoor ook al een beetje. Ik heb, uh, ik ben gewoon heel erg chaotisch en ik, ik heb wel, uh, zeg maar, ADHD en ik heb er geen medicatie voor, omdat ik dat, dat valt niet goed. Dus ik moet alles opschrijven en iedereen om me heen moet steeds bellen, weet je nog, zo laat en dan dat en dan dat. en Ik, ik heb het, uh, omdat ik het nu heel erg druk heb, heb ik het dus ook zelfs met ik ben vrij goed in tekst onthouden. Dat kan ik dan weer wel, maar ja. dat kan ik ook niet meer. Ik heb dus bij de Stones op maandag was die tri tribute, en ja. heb ik heb mijn hele linkerhand vol moeten schrijven met start me up. Nou, dat is echt niet de meest moeilijke tekst Nee, wereld. nee. En gewoon echt start me up, de kicker, de flicker, licker, chicker, whatever. Ik dacht, wat is het? Waarom kan ik het niet onthouden? Ik heb het gewoon, gewoon alle eerste woordjes van de coupletten op moeten schrijven om te, om te weten waar ik was. Ja. En ik dacht echt dat ik gek werd. Ik denk, dit gaat niet, zonder een geheugensteuntje gaat dit me niet lukken. Hoe sleep jij je door het leven heen? Is dat vraag. is een hele goede vraag. <laughs> dat vraagt iedereen om me heen zich af. Ik ook. Nou, het is wel het is heel het is echt moeilijk. Ik vergeet ook wel eens. Uh, nou, niet dat ik de kinderen een uur laat staan. Maar dat ik op het laatste moment opspring en denk: shit, tien over drie, kwart over drie moet ik wel halen. Ah, rennen. Het is, uh, het is eventjes nu uh, niet, uh, niet zo heel fijn. Maar nee. dit is wel wat je wilde, Charlie, natuurlijk. toch? Nee, dit, nee, is uh, dit is natuurlijk. Ja. Dit is dat een klein nadeel, of klein tussen haakjes. Uh, voor Tanja is het vrij vervelend, geloof ik. Maar dit je is. Mevrouw wel... Tanja is. Yes. Mevrouw, mm. ja. En dit is wel wat ik al heel lang wil. En ik ben. Uh, ja ik ben gewoon ontzettend blij dat ik het dat ik de stap en de gok genomen heb de stap om echt voor je eigen muziek te gaan hè de, nou ja om, en, om nou ja, de Voice om de om de, de Voice maar daar is mee begonnen ja, natuurlijk om de Voice maar daarvoor deed je natuurlijk heel veel musicals heb je gedaan was ja. dat dan een, een tijd dat je nou niet was wie je wilde zijn uh, niet nou, niet, niet helemaal, want het is wel een deel van mij. Kijk, ik heb ook uh, gewoon, uh, los van musicals, ook wel in, in tv-series uh, ge gespeeld. Uh, en Meiden van de Wit kan ik nog herinneren. Meiden van de Wit, ja. En uh, ik heb ook wel gepresenteerd, uh, uh, een paar programma's, niet veel. Dus dat zijn allemaal dingen die ik leuk vind. Maar op een gegeven moment dreef ik steeds verder af van wat ik echt wilde doen. Namelijk gewoon lekker met een band optreden en liedjes maken. Totdat het helemaal niet meer gebeurde, omdat ik heel veel andere dingen deed en dan word je langzaam wel ongelukkig. Dus toen was op een gegeven moment het moment daar. Ik zeg jongens, ik, uh, ik, ik geloof dat ik echt dit nu moet doen, want anders dan uh, ben ik straks vijftig en dan denk ik had ik het maar gedaan. En dat dat uh, nee dat is geen optie. En als je gelukt en dat is uh, nou, vandaag Gelukkig. dus net die nieuwe single hebben we hier of het eerste single eigenlijk? Uh -huh. Ja, uh, nieuwe eerste single. Ja. Ja, Nobody's Guy. Ja, <laughs> ja. Nieuw, ja Ik zat wel naar <laughs> Nieuw en Eerst Nobody's Guy. Dus de, ja. de cover van ja. Anouk. Maar daar gaan we ja. het verder niet over we hebben. Dan nog één hele korte vraag. Hoe uh, hou je zo'n jonge man aan je? Hoe hou je zo'n jonge man aan je? ja je bedoelt... Vroegen mijn vriendinnen zich af. En ik ook een beetje. Hoe doe je dat? Uh, voor Tanja bedoel ja. je. Hoe zij mij ja. houdt. Ja, precies. Nou kijk, zij is wel... Zij is wel iets ouder dan ik, maar ik geloof dat ik er onderhand ouder uitzie dan zij. <lacht> Want ik ga in een rap tempo uh, achteruit en zij wordt steeds uh, leuker. Dus uh, ik denk ja. dat het. Uh, maar ja, ik ben nu elf jaar met haar samen. En ik word nog steeds wel eens wakker dat ik dan denk van... Hmm, nou, dat nou, nou, we een lekker hapje. Nou. Buiten alles. Ik bedoel, alles, is, alles klikt, weet je. Ze is slim, ze is grappig. We kunnen over werk, we kunnen over alles praten. Soms uh, is het drie uur s'nachts en denk ik... Oh shit, ik moet morgen om zeven uur op. En dan zitten we gewoon te lachen en te grijnen. Kortom, zij heeft gewoon geluk gehad. Ja, of ja. ik. De, of jij en jij. Ik, en morgen ja. samen bij koffietijd, hoorde ik. Ook heel gezellig. Gezellig. Charlie Luske, leuk dat je er was. Jongens voetbal... Uh, jongens voetbal, jongens kreugel dan zijn dag. Ik leg nog even een keer op de auto. In de redactie moesten ze er heel hard om lachen. Joris en Postzegels. Toen ik klein was, heb ik ze verzameld. En ik heb nu een album, dat lag op zolder... en dat was ik aan het opruimen. En toen dacht ik, ja, ik kijk er eigenlijk nooit meer naar om. En misschien is het nog wat geld waard. En dan kan ik er iets anders leuks verkopen. Dus ik ga het laten taxeren... mijn boek met alleen maar... Nederlandse Postzegels... vanaf 1852... tot 1978... In de taxatiekamer met Jacco. Links, Links zit de, voor de plaats voor de ongestempelde haak. Precies, en rechts, rechts voor de gestempelde. Ja, ja, het begint netjes vooraan, 1852. Ja. Dit is nummer 1 van Nederland, zoals dat van, zo mooi heet. De koning Willem III, een blauwe zegel, gestempeld. Waar wij altijd naar kijken bij dit zegel is in eerste instantie hoe breed zijn de randen. Dus is het zegel nog, uh, nog netjes. En het volgende waar we naar gaan kijken is wat voor stempel staat erop. Want vaak bij dit soort zegels, hé, dit heeft een oplage van ongeveer 20 miljoen stuks. Nou, stempels kunnen dus uh, kunnen iets interessant maken. Hier zien we dus niet een bijzonder stempel. Hè. We zien het begin van Rotterdam hier staan. We hebben wel eens in een veiling, bijvoorbeeld, een stempeltje Willemstad gehad. Het bleek 3.500 euro waard te zijn. Nou, hier komt het eerste ongebruikte zegel. Met een plakje. Wat dat is, is dit nog wat waard is uh, voor het kind? Ook dit is met een plakker. Uh, als dit postfris geweest zou zijn, deze serie, dan is dat ongeveer 8 euro waard. Uh, met een plakketje is dat ongeveer 2 euro waard. Waarom ja. werd er een plakketje achter gedaan? Want ik, ja, de, ik heb die dingen destijds gekocht. Nou, in, de, in de jaren uh, 20, 30, 40, 50, maar ook 60, 70... hadden mensen eigenlijk niet dit soort boeken. Mensen hadden plakalbums. En als je een, uh, het netjes in je album wilde doen, dan had je daar plakketjes voor. En dan plakte je dat op de plek. Tegenwoordig hebben, hebben we uh, luxe albums of voordruk albums... waar je het netjes achter een haarwit strookje kunt steken. En dan blijft de kwaliteit blijft, uh, optimaal. Uh, je ogen gaan nog steeds niet uh, glunderen. Uh, ah, nee. Ja. Nou, hier zien we dat de hoge waardes eigenlijk ontbreken. Dus wat wij graag willen zien, behalve de zegels van 3 uh, van cent, 5 cent en 10 cent... Deze serie eindigt met een zegel van 10 gulden. En dat is een zegel dat op een veiling vandaag de dag uh, 300 tot 400 euro kost. Nou, zo door het boek gaan. Uh, ik denk, uh, ik ga het geld verdienen. Ja, dat uh, waarschijnlijk wel, maar niet met de postzegels. <laughs> Vroeger, 20 jaar geleden, 30 jaar geleden, kostte een serie als dit ongeveer 50 gulden als je dat ging kopen op een beurs. Als je dit nu zou gaan kopen op een beurs, ben je minder dan 10 euro kwijt. Hoe komt dat? Nou, de waarde is teruggelopen sinds 1980. Ik was het een beetje aan het opruimen. Ik dacht, nou, misschien heeft het nog enige waarde, zeker. Gewoon die hele oude zegels, maar het is gewoon eigenlijk uh, een lachwekkende postzegelmap. Nou, dit, dit, dit, is, dit is inderdaad niet heel kostbaar. Als ja, ik wordt... dit zou gaan verkopen, wat krijg ik dan hiervoor? Nee, dit, dit, dit heeft eigenlijk. Wij, wij zullen dit nooit aankopen. Of, uh, en zelfs niet adviseren om te laten veilen. En een boek als dit zou op een veiling hooguit een paar tientjes opbrengen. Weet je wat ik ook nog op zolder heb liggen? Nou, van mijn opa: sigarenbandjes. Nee sigarebandjes ja. Dat, is, uh, dat werd er tot ongeveer 1980 werd dat veel verzameld. Was het was zelfs heel kostbaar. Maar die markt is nu uh, ja, bijna weg. Wie verzamelt er nou nog voor sigarebandjes? Het heeft een, uh, een nogal stoffig imago. Datzelfde geldt overigens ook voor postzegels. Dat snap ik natuurlijk ook wel, dat postzegels een stoffig imago hebben. Maar dit boek, het is maar een paar tientjes waard. Hij zei ook, van je kan ze gewoon gebruiken, nog steeds die zegels opplakken... en op een ansichtkaart doen. Dat doe ik niet. Ik leg het gewoon weer op zolder. En weet je waar? Naast mijn sigarenbandjes van mijn opa, En heel af en toe zou ik er nog eens een keer naar kijken. En nostalgie, dat is toch ook wel waard. Joost was Gaan we naar Frank Wielaerts bij de kwartfinale Chelsea Bonfica. Nou, dan val je met je neus in de boter. Nee, hij wordt afgekeurd. Uh, Mata Ach. dacht een doelpunt gemaakt te hebben. En eerlijk gezegd dacht ik met hem mee, maar hij staat buitenspel. De eerste keer dat hij in kansrijke positie stond. De Spanjaard in dienst van Chelsea... Die stond die ook buitenspel. En de assistent scheidsrechter heeft dat uitstekend gezien. Het is de tweede mogelijkheid voor Chelsea in deze wedstrijd. De eerste kwam uit de allereerste hoekschop voor de ploeg uit Londen. En toen was het David Lewis die ineens helemaal vrij stond. Captevia gooide zich voor het schot. En redde daarmee voorlopig even het vegelei van Benfica. Dat voor ons nog op 0-0 staat. Maar kwam aanvallen en voorlopig woordhoud alleen nog een serieuze kans moeten ontwikkelen. Nu een schot van Aymar in de tweede ring geschoten voor Benfica 0-0 nog. Jaros, die is bij Real Madrid. Apel. Ja, het is 1 uh, en al Real Madrid Apoel, natuurlijk. In, uh, ja, Apuel. Apuel mag Apoel. je ook zeggen hoor. Oh, maar het is 1 en al uh, Real Madrid <laughs> dat aanvalt in het eigen stadion. En Stadio Bernabeu dat dus lang niet vol zit. Het is nog steeds 0-0 overigens. Er zijn al wel uh, legio kansen geweest voor Real. Higuain een mogelijkheid gehad. Ronaldo een mogelijkheid gehad. Maar de keeper Urco Pardo, dat is de reservedoelman van Apuel Nicosia, houdt alles uitstekend tegen. 0-0 nog. Na een klein kwartier in Bernabeu tussen Real en Apel. Zometeen na negen en veel meer voetbal. E. En. En. Singles in Nederland. Ik denk dat ik in de laatste negen maanden twee keer heb gekookt. Het worden er steeds meer, vooral in grote steden. Ja, ik vind gewoon koken niet leuk alleen. Hoe doe je dat eigenlijk? Leven in je eentje.